Hallo, hallo. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de Reputatiecoach. En ik heet je van harte welkom bij deze 37ste Reputatiecoaching podcast. In deze podcast geef ik je tips en adviezen waarmee je meer business kunt doen... door op de juiste manier aan je reputatie te werken, je online vindbaarheid te verbeteren... ...en het optimaliseren van je website... ...voor zowel gebruikers als voor de zoekmachines. Het was een drukke week in meerdere opzichten. Daarover straks meer. Vandaag breng ik je ook weer een aantal nieuwsberichten en tips... ...waarmee jij jezelf kunt onderscheiden van je concurrenten. Wat echter ook belangrijk is... ...de publicatie van de podcast wordt verplaatst naar maandagmorgen half negen. Ik zal je straks vertellen waarom. Als eerste behandel ik twee vragen van luisteraars van de podcast. Eentje die via de site binnenkwam en eentje die ik ontving via de reputatiecoaching Hotline. Vooral die laatste vraag is ook interessant voor artiesten, kunstenaars... en andere visueel georiënteerde creatievelingen... die graag extra exposure willen op internet. Het tweede topic waar ik vorige week geen ruimte voor had... is WordPress 3.6. Verder vertel ik je waarom je nu toch echt je Google Authorship moet gaan claimen... waarna ik nog wat updates van Google heb. En nu het stof rond Corpus Justitia is op neergedwarreld wil ik je ten slotte daar ook nog een en ander over vertellen. Maar allereerst kort over de nieuwe tijd en dag... waarop ik de podcast online publiceer. Ik weet het. Het is niet altijd even handig om een regelmatig terugkerend item... te verplaatsen naar een andere dag of tijd. In het begin bracht ik de podcast uit de maandagavond. Die heb ik op een zeker moment verplaatst naar de zaterdag... omdat ik het gevoel had dat ik betrekkelijk oud nieuws bracht... Van ongeveer een week oud. Voor iemand als ik die bovenop het nieuws zit, lijkt het inderdaad erg oud en dus minder actueel. Echter, voor de luisteraars voor wie een podcast bedoeld is om een voordeel mee te doen voor hun bedrijf, zowel online als offline, is het altijd interessant en is nieuws van een week oud ook nog steeds erg actueel. Ze hebben tenslotte niet de tijd en/of de gelegenheid om internet af te struinen naar deze kennis en informatie en daarom consumeren zij de podcast. De afgelopen tijd heb ik van meerdere luisteraars te horen gekregen dat ze de podcast pas op maandag downloaden en ergens gedurende de week beluisteren. Dat zag ik bovendien ook terug in de downloadstatistieken van de podcastafleveringen. De meeste downloads zijn op maandag en op dinsdag. Ik geef toe, zaterdagavond is niet echt prime time voor het releasen van een podcast. De meeste podcasts die ik maak zijn meer dan 4000 woorden en duren door de bank genomen ongeveer zo'n 20 minuten. Een podcast maken van deze omvang, waarbij ik ook nog eens de volledige transcriptie online zet... kost mij zo'n 8 tot 9 uur. Soms lukt het me om gedurende de week al een aantal stukken te schrijven op basis van wat ik lees... maar vaak merk ik dat het leeuwendeel van het werk toch op vrijdag en of de zaterdag komt. Nu wil het geval dat die dagen ook de kinderen geen school hebben... en we dus dikwijls sociale activiteiten plannen. Dat botst dan vervolgens weer met de podcast, want... Papa moet aan het werk voor de podcast, is dan een veelgoed excuus. Dit alles in beschouwing nemende, heeft mij doen besluiten de podcast te verhuizen naar de maandagmorgen om half negen ochtends. Vanaf dat moment kun je hem dus vanaf nu downloaden en beluisteren. Mocht je dus eergisteren al geprobeerd hebben de nieuwste podcast te downloaden, dat is dan ook de reden dat die dus nog toen niet online stond. Op deze manier blijf ik in staat om jullie als luisteraars de podcast te brengen zonder dat dit mijn privéleven en sociale leven volledig overhoop gooit en alles er maar voor moet wijken. Dan ga ik nu snel over op de daadwerkelijke topics voor vandaag. De eerste vraag is van Frank van Elektronicazaak Grootaarts uit Nijmegen. Hij vroeg het volgende: Dag Eduard, ik heb gisteren uw site ontdekt, boordevol interessante informatie over SEO en zo. Ik heb zelf mijn website gemaakt voor mijn bedrijf, maar ik ben geen professionele website bouwen. Daarom is de info met name in uw blog zo interessant voor mij. Ik kwam op uw site omdat ik aan het googelen was waarom mijn bedrijf en die van mijn concurrenten niet in Apple Maps werden getoond. Nu begrijp ik dat dat te maken heeft met het niet aanwezig zijn op Yelp en TomTom Places. Ik heb mij dan ook direct aangemeld. Ik dacht dat bloggen uit was, want er is toch Twitter en Facebook was mijn redenatie. Is het dan nog wel verstandig om te gaan bloggen? En zo ja, is er dan een manier om te twitteren? Facebook en bloggen, waarbij je dan één en dezelfde boodschap verspreidt. Met één keer het maken van de boodschap. Ik heb nog lang niet alle blogs gelezen, maar de informatie is zo interessant dat ik nog zeker ga doen. Bedankt voor uw duidelijke uitleg over hoe een en ander werkt. Groetjes, Frank. Mijn antwoord aan Frank luidde als volgt. Beste Frank, bedankt voor je positieve feedback en leuk om te lezen dat je de site en podcast interessant vindt. Het klopt. Om in Apple Maps te worden vertoond moet je inderdaad je bedrijf aanmelden op Yelp en TomTom Places. Daarna duurt het zo'n 2 tot 3 maand totdat je bedrijf te vinden is. Wat ook helpt om lokaal te worden vertoond op Apple Maps, Google en Yelp, ...is het verzamelen van authentieke reviews van tevreden klanten. Tip! Ga ze beslist niet faken, want dat wordt inmiddels genadeloos afgestraft. Mooie site heb je overigens. Bloggen is beslist niet uit... Dat lees je nog wel naarmate je meer content op de site consumeert. Mocht je daarna nog vragen hebben... neem gerust vrijblijvend contact op met vriendelijke groet Eduard. En Frank, bloggen en overigens ook podcasten is zeker niet achterhaald. Wat veel mensen niet weten is dat Google bijvoorbeeld... maar een heel klein stukje van Facebook kan zien... terwijl het grootste gedeelte dus helemaal niet zichtbaar is. Bovendien zoeken ook niet veel mensen naar consumentenelektronica op Facebook. Nee... Mensen zoeken die toch echt in Bing, DuckDuckGo of Google. Daar kijken mensen ook naar reviews, unboxingvideo's, etc. Hoewel je die vraag niet stelde, is mijn advies dat je ook eens kijkt naar andere soorten van content om je elektronica onder de aandacht van mensen te brengen. En in antwoord op je vraag: surf maar naar www.ifttt.com. Ifttt staat voor If This Then That. Dat is een site waarop je alle social media en meer aan elkaar kunt koppelen en zaken zo kunt automatiseren dat als je bijvoorbeeld nieuwe content op je website plaatst, je dit ook promoot op Twitter, Facebook, Google Plus en andere sites. Neem gerust contact op als je nog meer vragen hebt of er niet uitkomt op ifttt.com. De tweede vraag is van Brechtje Hendricks uit Duitsland. Brechtje, steek maar van wal. Hallo, ik ben Brechtje Hendricks. Ik ben uh, kunstnares. En ik vroeg me af waar ik het beste mijn um, schilderijen, foto's van mijn schilderijen kan neerzetten. Op Pinterest of Instagram. Dankjewel, doei! Nou Brechtje, leuk dat je die vraag stelt. Ik heb als eerste je site eens even opgezocht om een indruk te krijgen van je schilderijen. Ik moet zeggen dat de schilderijen op www.brechtjehendricks.com er mooi uitzien. Maar toen ik verder ging zoeken, zag ik dat je ook de domeinnaam brechtje.de gebruikt... ...voor het tonen van dezelfde inhoud. Nu wil het geval dat Google daar niet blij van wordt. Dit kan een negatief effect hebben op je positie in de zoekresultaten. Er zijn wel methoden om de ene website als hoofdsite aan te wijzen... ...maar daar wil ik nu even niet op ingaan. Als je daar meer over wilt weten, dan wijd ik daar een andere keer over uit. Ik wil nu je vraag beantwoorden of je foto's van je schilderijen beter op Pinterest... ...of op Instagram kunt plaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat je zeker als kunstenaar die scheppend bezig is... ...zoals jij schilderes of anderen als bijvoorbeeld een beeldhouwer... ...zoveel mogelijk exposure moet creëren. Daarom zou ik mezelf zeker niet beperken tot alleen Instagram of alleen Pinterest. Ik zou de foto's van mijn kunstwerken ook plaatsen op algemene social media sites... ...zoals Facebook en Google+. Daarnaast zou ik ook op het adres van je atelier in je locatie aanmaken... ...en op het adres van je, waar je workshops geeft ook. En je moet die locaties natuurlijk ook aanmelden op Foursquare. Vervolgens ga je er ook foto's posten van je schilderijen. En dan zou ik ook zeker nog een paar volgende stappen doen... ...namelijk ook de foto's posten op Flickr, Panoramio en Fotobucket. Zorg ervoor dat je bij alle foto's wel goede teksten plaatst... ...en natuurlijk ook je eigen naam... ...want anders zijn ze alsnog niet te vinden in de zoekmachines. Die kunnen namelijk nog geen verklaringen of emoties weergeven... Bij alleen een foto van een schilderij. Zoals ik kunstenaars ken, hoort er bij elk schilderij of kunstwerk een verhaal. Waarom spreek je dit verhaal niet in en mix je die audio met de foto van het schilderij... ...en maak je er dus een soort van video van, die je dan kunt uploaden op YouTube? Dat maakt jouw schilderijen volgens mij nog interessanter en dus mogelijk ook gewilder. Ik zag dat je al een videokanaal hebt op YouTube onder de naam Brechtje Kunst... Ik zou dat dus verder uitbouwen met aparte video's met het verhaal achter elk schilderij. Ik ben benieuwd of ik hiermee je een stukje verder heb geholpen. Laat het gerust weten als iets niet duidelijk is of als je wilt dat ik ergens wat dieper op inga. Afgelopen week kwam ik overigens wel een leuk artikel tegen over Pinterest... wat vanuit dit perspectief interessant is om te delen. De titel van het artikel is... 21% of Pinterest users bought pint products in stores... En ik las het op Sweet IQ. Dat artikel was gebaseerd op een rapport van de Harvard Business School. De schrijvers van dit rapport hebben onderzocht of de angst voor showrooming terecht is. Showrooming is een verschijnsel waarbij mensen eerst in de winkel een product bekijken... en het dan vervolgens online kopen en dus niet in de winkel. Uit het onderzoek bleek dat die angst eigenlijk ongegrond is. Want slechts 26% van de 3000 geïnterviewde mensen bleek af en toe wel eens aan showrooming te doen. Maar wat interessanter is, is dat maar liefst 41% ervan vaak aan reversed showrooming doet. Dat wil zeggen dat ze eerst een product online opzoeken en onderzoeken op basis van reviews, waarna ze het bij een fysieke winkel kopen. Pinterest viel bij dit onderzoek echt op. Namelijk het bleek dat 21% van alle geïnterviewde Pinterest gebruikers een product in de winkel hebben gekocht... Na het hebben gepint, gerepint of geliked. En maar liefst 36% van de gebruikers onder de 35 jaar had dit gedaan. Hieruit blijkt dat winkeliers zich niet echt zorgen hoeven te maken over die trend van in het echt kijken kijken, maar dan online kopen. Zij kunnen hun energie beter steken in activiteiten om hun producten via Pinterest onder de aandacht van een breed publiek te krijgen. Dus je. Als je toch niet zoveel met Pinterest doet... dan raad ik je ook aan om zeker al je schilderijen... met een kort verhaaltje erbij en ook je naam... op Pinterest te zetten. En als je voor een schilderij een bepaalde prijs vraagt... zet die er dan ook bij. Houd ook rekening met je markt. Richt je alleen op de Duitse markt... dan kun je prima alleen de teksten in het Duits erbij plaatsen. Maar als je ook richt op andere landen... dan zou je je de foto's kunnen repinnen... met elke keer een titel en beschrijving in een andere taal. Pinterest is een prachtig medium... Om visuele producten, zoals in dit geval schilderijen, te promoten. Maar zoals ik hiervoor al zei, is het belangrijk er een textueel verhaal bij te geven, zodat je content kan worden gevonden door de zoekmachines. Wat tevens zo belangrijk is voor de zoekmachines als je foto's überhaupt ergens op internet uploadt, is ze te voorzien van de juiste IPTC metadata. Dat klinkt als een hele mond vol, maar kort gezegd komt het erop neer dat je als het ware onder water of onzichtbaar Tags aan de foto's toevoegt. Als je hier de juiste trefwoorden inzet, dan maximaliseer je je kansen dat zoekmachines jouw foto's tonen op basis van die trefwoorden. Afgelopen week heb ik voor Ordine-medewerkers in Eindhoven een training gegeven over hoe zij zich beter kunnen onderscheiden in de sociale media. Een van de onderwerpen die daarin aan bod kwam was bloggen. Mensen die een blog willen starten adviseer ik altijd direct om WordPress te gaan gebruiken. Ik ken geen ander blogplatform dat zo snel en eenvoudig is te installeren en te gebruiken als dit pakket. 1 augustus is er een nieuwe versie van WordPress uitgekomen... te weten versie 3.6 met als codenaam Oscar. Deze versie is vernoemd naar de jazzpianist Oscar Petersen, waarschijnlijk vanwege de multimediale verbeteringen. De belangrijkste veranderingen in WordPress 3.6 zijn... een nieuw theme met de naam 2013-2013... ...en een nieuwe revisiecontrole met betere autosave. Ook worden berichten nu gelokt als iemand ze aan het bewerken is. Dat is vooral handig voor sites met meerdere auteurs. TVC WordPress 3.6 een ingebouwde HTML5 MediaPlayer... ...waardoor je niet meer afhankelijk bent van additionele plugins, etc. Je kunt nu dus ook gemakkelijk audio en video embedden in je site... ...en Spotify, RDO en SoundCloud integreren. Ook is de menu-editor aangepast waardoor het gebruik ervan is vereenvoudigd. Op technisch gebied is er een nieuwe audio-video API gekomen die je toegang geeft tot ID3-tags en ook kun je nu HTML5 markup gebruiken voor zaken zoals reacties en zoekformulieren. Daarnaast zijn er goede 700 open tickets opgelost. Google Authorship stelt je in staat om content die je publiceert te relateren aan jou als originele auteur. Ik heb er al vaker op gehamerd dat er meerdere redenen zijn om dit te doen. Naast dat dit het aantal kliks op de getoonde zoekresultaten verhoogt, heb ik ooit al eens meerdere redenen gegeven om Google Authorship in te stellen. Afgelopen week las ik een artikel waarin ik nog een reden tegenkwam voor jou om zo snel mogelijk Google Authorship voor jouw content te activeren. In het artikel wordt namelijk beschreven dat een site-eigenaar zijn content op andere sites tegenkwam die niet van hemzelf waren. Met andere woorden, er werd dus plagiaat gepleegd met zijn content. Terwijl de originele auteur geen Google Authorship had ingesteld, hadden de fraudeurs dat wel gedaan op de gekopieerde content. Het resultaat was dat de originele content uit de zoekresultaten verdween door de gekopieerde content en deze laatste dus alleen nog maar kon worden gevonden. Toen de originele auteur ook Google Authorship had ingesteld, kwam zijn content pas weer terug in de zoekresultaten. Hoewel niemand buiten Google kan zeggen of op dit moment Google Authorship al als serieuze rankingfactor wordt meegenomen, kunnen we hieruit afleiden dat je maar beter, al is het maar het voorzorg, je eigen content kunt claimen door middel van Google Authorship. En nu we het toch over Google hebben. In podcasts 14 en 32 had ik het onder andere over mobiele websites en responsive webdesign. Toen vertelde ik dat het steeds belangrijker wordt om je website ook op mobiele apparaten goed te maken. ...te tonen voor een betere gebruikerservaring... ...en daarmee mogelijk ook een hogere positie in de zoekresultaten. En in podcast 31 vertelde ik ook dat... ...laadsnelheid van je pagina's een factor is... ...die steeds meer in waarde toeneemt. Afgelopen week heeft Google ook haar richtlijnen... ...ten aanzien van mobiele sites aangepast. Hierbij wordt de laadsnelheid... ...en alle daaraan gerelateerde vereisten... ...heel duidelijk beschreven. In de show notes heb ik de link opgenomen naar de pagina... Mobile Analysis in PageSpeed Insights op de Google PageSpeed site. En toen viel afgelopen donderdag opeens een brief in de brievenbus van Corpus Justitie uit Amsterdam. De brief was gericht aan Susanne, mijn vrouw. Zij werd gesommeerd om binnen vijf dagen een bedrag van 129,80 euro te betalen. Als ze dit niet zou doen, zou de aarde nog net niet vergaan, maar dreigde dit incassobureau het haar toch echt wel lastig te maken met deurwaardes, rechtszaken en wat iets meer zijn. Nu weten wij redelijk goed wat we aan openstaande rekeningen hebben. En deze herkende ik niet als zodanig. Dus ging ik op zoek naar meer informatie. In de brief werd verwezen naar de bedrijfswebsite www.corpusjustitia.com Daarop presenteerde het in 1968 opgerichte bedrijf zich als een grote internationale onderneming met 1370 medewerkers verdeeld over kantoren in 12 landen. Ondanks dat werd aangeraden dat je schriftelijk moet reageren om bezwaar aan te tekenen, stond er ook een telefoonnummer op de site en op de brief 0900-2020794. Hoewel ik al het gevoel had dat het om fraude ging, heb ik toch kort het nummer gebeld. Het was mij al snel duidelijk dat het de fraudeurs te doen was om mensen zo lang mogelijk aan de lijn te houden. Het nummer kostte namelijk 45 eurocent per minuut met een maximum van 22,5 euro per gesprek. Na kort overleg met een bevriende Corporate Information Security Officer van een grote ICT onderneming besloot ik er dieper in te duiken. Ik was er inmiddels namelijk al achtergekomen dat de domeinnaam corpusjustitia.com pas op 17 april van dit jaar geclaimd was. Dat vond ik op zijn zachtst gezegd opmerkelijk voor een van origine Amerikaans bedrijf dat claimde te zijn opgericht in 1968. Bij de Kamer van Koophandel vond ik alleen een verwijzing naar het bedrijf maar dan in Eindhoven. En op het adres dat ik van het bedrijf kon vinden in Amsterdam kon ik geen enkele verwijzing terugvinden naar Corpus Justitia. Ook leverde het zoeken naar de letterlijke string Corpus Justitia met aanhalingstekens in Google toen slechts tot zevende resultaten maar er zat geen enkele verwijzing naar het bedrijf zelf tussen. Het leek mij voor de hand te liggen dat het bedrijf op zijn minst ook de domeinnaam in elk land zou vastleggen. Maar eigenlijk kwam het niet eens meer als een verrassing dat de domeinnaam corpusjustitia.nl helemaal niet geclaimd bleek. Dus besloot ik die meteen te claimen en een waarschuwingspagina op www.corpusjustitia.nl te zetten. Toen ik daarmee klaar was, was de site nog niet op internet te vinden... Dus heb ik een aantal vrienden en bekenden benaderd om me te helpen zo snel mogelijk deze site te promoten zodra die online kwam. Vanaf ongeveer drie uur werd het feest. Eerst druppelde het verkeer langzaam binnen. Allemaal mensen die op voornamelijk Google zochten op Corpus Justitia. Dat werd al maar meer. De eerste piek was omstreeks negen uur op donderdagavond 8 augustus. Toen had ik 149 bezoekers binnen een uur. Het volgende hoogtepunt was vrijdag omstreeks negen uur ochtends. Toen had ik continu meer dan 40 bezoekers gelijktijdig op de site en kreeg ik per uur meer dan 200 bezoekers. Ik was blij dat ik een statische site had gemaakt. Vrijdagmiddag kreeg ik vanwege mijn initiatieven een voicemail van editie NL. maar helaas was ik toen even te druk met een paar andere zaken en was ik niet in staat hen van mijn informatie te voorzien. Ik had op zich ook niet meer informatie dan de .nl-site en het artikel op mijn weblog. In die paar dagen heb ik meer dan 3000 mensen op de site www.corpusjustitia.nl gehad. En meer dan 1000 mensen op mijn weblog op basis van deze kleine actie. Hieruit kun je een paar conclusies trekken. Als eerste. Fraudeurs innoveren ook om op illegale wijze geld te verdienen. Als tweede. Al is de fraude nog zo snel. De social media achterhaalt haar wel. Als derde. Als je vooraan een trending topic daarvoor relevante content kunt produceren... dan is het mogelijk om veel verkeer naar je site te trekken. En als vierde, door als eerste iets te publiceren en Google Authorship te claimen... kun je zelfs vrijwel alle persberichten voorblijven in de zoekresultaten. En als vijfde, EMD, Exact Match Domain Name, werkt nog steeds goed. De .nl-site, die uit slechts één pagina bestaat... Scorpt positie 4 of 5. Als afsluiting over Corpus Justitia. Zoals ik al zei kon ik 7 pagina's in Google vinden... toen ik begon met mijn onderzoekje en de domeinnaam registreerde. Helaas heb ik daar toen geen screenshot van gemaakt. Op dit moment levert de letterlijke zoekterm Corpus Justitia... dus met aanhalingstekens al 40.500 resultaten op. Zoals ik aan het begin van de podcast al zei...